Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky gaat volgende week naar Parijs. Daar overlegt hij met leiders van de zogenoemde Coalition of the Willing. Dat zijn Europese landen die een vredesplan voor Oekraïne willen opstellen... in reactie op de pogingen van de Amerikaanse president Trump... om een deal met Rusland te sluiten. Ook de Nederlandse premier Schoof zal in Parijs aanwezig zijn... net als de leiders van onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Polen. Het overleg is volgende week donderdag. Net als woensdag zijn in Istanbul opnieuw duizenden Turken de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de arrestatie van burgemeester Imamoglu... Er geldt een demonstratieverbod, maar daardoor lieten de betogers zich niet weerhouden. De politie greep in, onder meer met waterkanonnen. Imamolu is lid van de seculiere oppositiepartij CHP... en wil het bij de komende presidentsverkiezingen in 2028 opnemen tegen president Erdogan. De afgelopen dag zijn in Turkije opnieuw tientallen mensen gearresteerd... omdat ze provocerende berichten op sociale media zouden hebben geplaatst. Internationaal wordt bezorgd gereageerd... EU-buitenlandchef Callas heeft Turkije om uitleg gevraagd. Bondscoach Ronald Koeman is zeer tevreden over het spel van het Nederlands elftal. Dat speelde in de Nations League 2-2 gelijk tegen Europees kampioen Spanje. Koeman vond de wedstrijd een plezier om naar te kijken... en zegt dat Oranje lange tijd de bovenliggende partij was. In de tweede helft stond Oranje 2-1 voor... maar na de rode kaart voor Hato kwam Spanje in de blessuretijd alsnog langzij... Koeman neemt de 19-jarige Hato niets kwalijk... en zegt dat hij een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Het weer. Vannacht is het droog. minima tussen 2 en 7 graden. Daarna weer een zonnige dag. Vanuit het zuiden neemt de hoge bewolking toe... maar daar schijnt de zon vaak nog wel doorheen. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... Heart. There's an answer What will it take To make it real Even a soul mind, A wall of confusion Still can't tell you What to feel Why must it be The sign of something Hoping she'll call I'm I look running after you there's no connections holding us down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 What is the Will that bring us closer to the end? And do we need to escalate the situation?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 Ik The Glamour Boys live off their mission The Glamour Boys have it all Good.